6. uur. Levy van Eck met het NOS Journaal. In Londen heeft een man op straat meerdere mensen neergestoken. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Agenten hebben de aanvaller doodgeschoten. Hij droeg iets wat op een bomvest leek. Daarom houdt de politie rekening met een terroristisch motief. Of het echt om een bomvest gaat, is niet bekend. De aanval was in de wijk Streatham in het zuiden van Londen. Eind november stak een man op London Bridge in het centrum van de Britse hoofdstad twee mensen dood. De Nederlandse spoorwegen hebben gereageerd op een bericht op sociale media van Forum voor Democratie-leider Baudet. Die meldde op Twitter en Instagram dat twee vriendinnen van hem vrijdagavond ernstig waren lastiggevallen in de trein door vier Marokkanen. Al snel meldden getuigen dat het om NS-medewerkers ging die de plaatsbewijzen van de vrouwen wilden zien. NS bevestigt die lezing. Volgens de spoorwegen waren de controleurs in Burger... en hebben ze zich gelegitimeerd omdat de vrouwen daarom vroegen. De kennissen van Baudet reden overigens niet zwart. De Nederlanders die uit Wuhan zijn gehaald vanwege het coronavirus... komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Het evacuatievliegtuig uit China landde vanmiddag in Zuid-Frankrijk. In totaal waren 250 Europeanen aan boord, zonder wie 15 Nederlanders... Ze zijn verschillende keren gecontroleerd... maar er zijn geen symptomen van besmetting met het coronavirus vastgesteld. In Nederland worden ze nog een keer gecontroleerd... en daarna gaan ze twee weken in quarantaine. Dat is in principe thuis, alleen als ze ziek zijn gaan ze naar het ziekenhuis. De politie in Harderwijk heeft vannacht met de grootste moeite twee jongeren gearresteerd. Die hadden in hun huis de inboedel kort en klein geslagen en alles zat onder het bloed. Vermoedelijk hadden de jongeren drugs gebruikt... De politie van Harderwijk spreekt van een bizarre casus. Het weer. Vanavond in het Noordoosten nog wat regen. Vannacht overal droog. minimumtemperatuur 8 graden. Morgen in de ochtend nog een bui. Verder ook wat zon en 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hacht van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 D W -media Nl. DWK Media. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het ritme, het ritme, ritme. van ZFM. Z -M -M. The the student of the student has the student of the student has the student of the student has the of the of the of the of Take it out the rain, doesn't make it dance When you're drunk with your friends at a party What's your favorite song, doesn't make it smile Do you think of me when you close your eyes Tell me what are you dreaming Everything I wanna know It's been 10,000 hours 10,000 more but that's what it takes To learn that's the heart of yours And I might never get there But I'm gonna try It's 10,000 hours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 you think about you forever now? Do you think I'm I'm not afraid of to me you Voort heeft het en jij beleeft het. I know all of that, thicker than bloods, deeper than love with my friend.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 show of okay. you.